Uur. Door al met het NOS-journaal. Om te voorkomen dat gemeenten verder in de financiële problemen komen... wil de provincie Zuid-Holland dat het kabinet ruimhartiger compenseert... voor de kosten van de coronacrisis. De provincie heeft daarom het kabinet een brandbrief gestuurd. Het kabinet had gemeenten, provincies en waterschappen... al ruim een half miljard euro toegezegd... maar dat is volgens Zuid-Holland niet genoeg. Nederland geeft volgens persbureau Reuters... 3,4 miljard euro aan overheidssteun aan KLM... In ruil voor de steun zou Nederland een toezichthouder in het bestuur van de vliegmaatschappij mogen benoemen. Straks om acht uur is er een persconferentie van de ministers Hoekstra en van Nieuwenhuizen over het steunpakket dat KLM door de coronacrisis moet helpen. Voor de tweede dag op rij is het onrustig op Curaçao. Er geldt een avondklok en een onbekend aantal mensen is opgepakt voor brandstichting en het opwerpen van barricades. Gisteren werden er tientallen mensen opgepakt na rellen en plunderingen tijdens een demonstratie tegen de regering van het land. Die krijgt de schuld van de economische gevolgen van de coronacrisis. Het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten is gisteren met ruim 27.000 gestegen. De hoogste stijging op één dag sinds de uitbraak van het virus in de VS. Onder meer in Texas, Californië en Florida is de situatie nog lang niet onder controle. Volgens de regering Trump zijn het lokale uitbraken en is er geen reden voor landelijke paniek. In het Eindhovense stadsdeel Tongeren gold tot 6 uur vanochtend een samenscholingsverbod. De gemeente was bang voor rellen die jongeren op sociale media hadden aangekondigd. Zijn volgens het Eindhovense dagblad 21 mensen opgepakt. Dinsdagavond waren er al rellen in Helmond. Tientallen jongeren gooiden toen met stenen en staken vuurwerk af. Het weer opnieuw veel zon en tropisch, 29 tot 33 graden. Vanmiddag meer stapelwolken en later in het zuiden kans op een forse regen- of onweersbui. Morgen meer buien, maar de maxima liggen nog wel rond 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Bye bye bye bye bye, -bye. YOU DON'T A What? Wow. We got twenty million years. And then the whole thing disappears. We got twenty a million years. And then the whole thing disappears. We got twenty thousand million years. Then the whole. Yo your